9 uur. Het nos journaal door Ralf Megens. De situatie rond de kerncentrale Fukushima 1 wordt steeds gevaarlijker. Er zijn hoge concentraties radioactiviteit gemeten. Per uur is er veel meer radioactiviteit vrijgekomen dan waaraan een mens in een jaar mag worden blootgesteld. Een gebied van 20 kilometer rond de centrale is geëvacueerd. Mensen buiten die zone tot 30 kilometer van de centrale moeten binnenblijven. In de centrale werken naar verluid nog zo'n 50 mensen. Maar er zijn berichten dat die niet veel langer kunnen blijven. De Japanse premier Kan heeft scherpe kritiek geuit op het bedrijf dat de kerncentrale beheert. Volgens Kan wordt hij onvoldoende op de hoogte gehouden. Ook in Tokio, 300 kilometer verderop, is een verhoogde radioactiviteit gemeten. Maar de hoeveelheid is volgens de autoriteiten niet zo groot dat er gevaar bestaat voor de volksgezondheid. In het oosten van Rusland zijn eveneens licht verhoogde stralingsniveaus gemeten. Gisteravond was in Fukushima een nieuwe explosie in de tweede reactor. In een andere reactor was brand. Die is mogelijk ontstaan door een waterstofexplosie. De brand zou inmiddels zijn geblust. Europa moet zich afvragen of het in de nabije toekomst zonder kernenergie kan. Dat heeft de eurocommissaris voor Energiezaken Günther Uttinger gezegd voor de Duitse televisie. Voor vandaag heeft hij een bijeenkomst belegd van de Europese ministers van Energie... met deskundige toezichthouders en bestuurders in de energiesector. Volgens Ettinger moeten ze onder meer bespreken of alle kerncentrales in Europa een veiligheidstest moeten ondergaan. Gisteren besloot Duitsland zijn centrales uit de jaren 80 en 90 te onderzoeken. En schortte Bondskanselier Merkel het besluit op om 17 kerncentrales langer open te houden. VVD-kamerlid Janine hennis plasgaard wilde een discussie over een verbod op hoofddoekjes voor medewerkers van stadhuizen. Dat zou onderdeel moeten zijn van een breed en open debat over de scheiding van kerk en staat. Een eventueel verbod zou wat haar betreft ook moeten gelden voor andere religieuze symbolen. In Dagblad De Pers zegt Hennis Plasgaard dat onder de invloed van de christelijke partijen krampachtig met deze kwesties wordt omgegaan. Ze neemt een voorbeeld aan Frankrijk waar de hoofddoek is verboden op openbare scholen. Het debat in Nederland zou volgens het VVD-Kamerlid ook moeten gaan over religieuze symbolen in het onderwijs. Volgens haar houden de christelijke partijen dat tegen met een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Ze noemt dat grondwetsartikel in feite overbodig, omdat de godsdienstvrijheid in alle andere artikelen is geregeld. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt Amerikaanse staatsburgers naar Bahrein te gaan. Amerikanen die er al zijn kunnen beter vertrekken. Alleen het ambassadepersoneel blijft in Bahrein. De Amerikaanse regering waarschuwt dat de openbare orde ernstig is verstoord... door gewelddadige confrontaties tussen de politie en demonstranten. Gisteren stuurde Saudi-Arabië op verzoek van de koninklijke familie van Bahrein... duizend militairen ze moeten helpen bij het onderdrukken van de protesten van de Sjiitische meerderheid. De Verenigde Staten zeggen dat ze niet waren geïnformeerd over de troepenzending. Maar de Amerikanen spreken tegen dat het een invasie is, zoals de oppositie in Bahrein beweert. Het weer vanochtend veel bewolking. Vanuit het zuiden breekt geleidelijk op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt vanmiddag maximaal 10 graden op de Wadden... en zo'n 17 graden in het zuiden. AMB verkeersinformatie. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 120 kilometer aan files, verdeeld over 34 plekken. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... daar veel vertraging tussen Urmond en Born. 4 kilometer file... En bij Den Haag is er eerder vanochtend een ongeluk gebeurd... op de A4 richting Amsterdam. Tussen de afritten Den Haag-Zuid en Rijswijk-Centrum... staat nog drie kilometer, maar alle rijstroken zijn weer open. Ten noorden van Bergen-op-Zoom op de N259... tussen Halsteren en Steenbergen is de weg in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Enig idee waar u jaarlijks meer aan uitgeeft? De muziekschool van de kinderen of de fotografieclub van uw man?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 NOS Radio Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Grote zorgen in Japan over de kerncentrales in Fukushima. En ook in Tokio wordt de vrees gevoeld. Dan gaan we maar naar Tokio, naar Mark Wesseling. woont daar al jaren in de hoofdstad van Japan. heeft daar een reclamebureau. Meneer Wesseling, voor u nog een goede avond, denk ik. Ja, bijna. Ja, we, spra we spraken u eerder deze ochtend. Toen was u in Dubio over of u wel of niet zou vertrekken. U ziet veel buitenlanders de stad verlaten. Heeft u inmiddels een beslissing genomen? Uh, ik heb inmiddels contact gehad met de Nederlandse ambassade. Uh, die zit hier nog met een crisisteam. En die hebben besloten om uh, volgens nog te blijven. Ook de Canadese ambassade waar ik een uh, vriend heb die daar werkt... die uh, hebben net van de ambassadeur gehoord dat ze blijven. Dus... Uh, Straling nou, alleen daarvan blijf ik. Alhoewel verder uh, nu ook bekend is dat er relativiteit in de lucht zit uh, in Tokio. En het uh, ziet er naar uit dat het gaat regenen. En dat vind ik niet een heel erg lekkere ontwikkeling. Dus ik uh, ga na het gesprek ga ik met het hele team uh, bij elkaar zitten. En dan gaan we besluiten wat we gaan doen. Even voor de duidelijkheid, meneer Wesseling. Want wij krijgen die berichten ook binnen dat er uh, straling gemeten is in Tokio. Maar die is zo laag dat het niet schadelijk is voor de volksgezondheid, begrijpen wij. Ja, als je een beetje research doet, dan dan zie je dat dat ongeveer, nou echt een, ja, kleine hoeveelheden zijn. Dus als jij blootgesteld wordt aan een röntgenstraling, dan is dat veel veel zwaarder. Het enige is alleen dat natuurlijk een röntgenstraling is uh, is kort uh, en krachtig. En dit is. Uh, nou ja, een soort van permanent. Alleen, de laatste berichten zijn ook dat de wind gaat draaien. Dat die dus weer richting het oosten gaat. Zodat uh, dus eventuele radioactieve wolken uh, richting de zee worden gedreven. Ja. Dat zou dan eventueel morgen gaan spelen. Ja, u probeert op de hoogte te blijven. Via de ambassades, ook via uw vrienden en kennissen bij grote bedrijven. U heeft nog kennissen bij Nissan zitten bijvoorbeeld. Wat, wat ja. vertellen u op het ogenblik de Japanse media? Uh, Japanse media... Uh, die, ja... ja die geven nu ook eerlijk toe dat er dus radioactiviteit in de lucht zit en dat het uh, niet schadelijk is. Uh, en voor de rest over die centrales, ja, je houdt die krijg je maar het bericht dat ze maar koolbloeistof aan het toe hoeven zijn. En, maar ja, of het nou daadwerkelijk iets verbetert, uh, dat, dat, dat vraag ik me af. En hoe zit het met de Japanners zelf? Want u heeft het ook over de buitenlanders hè, en de zorgen daar en de contacten met de ambassades. Um, hoe zijn de Japanners hier zelf onder in Tokio bijvoorbeeld? Nou, ik denk er ook wel gestrest. Ik had net toevallig nog een zakelijke meeting uh, met een Japaner. Dat ging eigenlijk uh, 99% van de tijd over, uh, ja, over wat er nu aan de hand is... en ook wat uh, de langere gevolgen zijn. Uh, men verwacht wel, deze kerel die ik net zag... Uh, man van een, een groot reclamebureau, een oudere man, die, uh, die zei ook van ja, dit kan toch wel uh, een ruime maand gaan duren voordat uh, enigszins uh, dingen weer normaal zijn. Want uh, veel productie is stilgelegd uh, van grote bedrijven en voordat het allemaal weer op gang is, uh, ja, dan zijn we wel weer zo'n maand verder. Ja, nou, we gaan het straks ook even over de gevolgen voor de economie hebben in de opening van de beurzen. Uh, dank Mark Wesseling en Sterkte in Tokio. Ja, graag gedaan. Okay. Dan maar naar Europa, want ook hier in Europa is er bezorgdheid over kernenergie. Duitsland stelt het besluit over langer openlaten van de kerncentrales voorlopig uit... en kan eigenlijk bijna niet anders dan het beleid veranderen. Vanmiddag komen de Europese ministers van Energie bijeen in Brussel. Daar is correspondent Chris Ostendorf. Chris, die ministers gaan het ongetwijfeld over Japan ook hebben. Ja, dat is ook de aanleiding dat ze deze bijeenkomst bij elkaar hebben geroepen. Niet omdat de Europese ministers erover gaan als Europa. Hoor, uh, Ieder land be beslist in Europa zelf hoe je je energievoorziening op peil houdt. Uh, maar de, de situatie in Japan is wel reden voor uh, de Europese commissaris... die over energie gaat, Uttinger. Om dus met alle collega's te gaan praten over de vraag... hoe is de veiligheid van de kerncentrales in Europa geregeld? Kunnen we daar dingen in verbeteren? En is de situatie in Japan aanleiding om eens opnieuw na te denken over uh, het uh, kernenergiebeleid in Europa. Hmm, het feit dat Uttinger, uh, dat deed hij vanochtend voor de Duitse televisie... Ja, uw commissaris Uttinger van Energie, überhaupt die vraag al stelt... dat is veelzeggend, lijkt mij Chris. Ja, want iedereen krabt zich natuurlijk wel achter de oren... want Europa was juist heel erg enthousiast geworden de laatste tijd... over kernenergie. Uh, in Europa zijn afspraken gemaakt over minder CO2-uitstoot en Europa wil minder afhankelijk zijn van gas uit Rusland. Dus kernenergie is erg populair, trouwens ook in Nederland. Ook Nederland is de laatste tijd samen met uh, Europese collega's... gaan nadenken over het bouwen van een nieuwe kerncentrale in Nederland. En dat geldt voor andere landen ook. In Duitsland werd dus nagedacht over het langer openhouden van oude centrales. In België trouwens ook. Dat heeft allemaal te maken met Europees beleid om minder CO2 te willen uitstoten. En nu is er dus de situatie in Japan aanleiding om eens te gaan kijken... is dat wel zulk verstandig beleid? Leid. Maar nogmaals, ieder land beslist daar zelf over. Ze gaan er hier vanmiddag in Brussel over praten. En dat wil niet zeggen dat ze er ook echt over gaan. Het is meer het uitwisselen van gegevens. Ja, maar, maar niet met het achterliggende doel, Chris, dat Europa er misschien iets over te zeggen krijgt. Zou Uttingen dat niet graag zien? Nou ja, De veiligheid is natuurlijk grensoverschrijdend. Dat zie je er, uh, natuurlijk ook als er, als er in Japan een centrale ontploft... gaan omringende landen zich zorgen maken over uh, radioactiviteit. Als er in België eentje ontploft, dan zullen we dat ook in Nederland merken. Dus in die zin is het natuurlijk een grensoverschrijdend probleem. Uh, maar ja, Europa, he, daar is het wel zo geregeld dat landen zelfstandig zijn. En uh, zelfstandig beslissen over de vraag hoe ze hun energie produceren. Oké. Okay. Nou, ik, zou, ik wou nog even aangeven dat Verhagen, onze eigen minister, inmiddels ook heeft aangegeven... dat de gebeurtenissen met de kerncentrales vanzelfsprekend meegenomen worden... bij voorstellen van de eisen voor vergunningen voor de bouw van nieuwe kerncentrales. In Nederland zou dat dan moeten beginnen zo rond 2015. En dan zouden ze willen beginnen met de bouw van een nieuwe centrale. Uh, hier de hele ochtend al te gast. Atoomfysicus, energiedeskundige, Wim Turkenburg. Meneer Turkenburg, nogmaals welkom. Um, u volgt het nieuws wat er uit uh, Japan komt... De brand zou uit zijn in die reactor waar de laatste explosie heeft plaatsgevonden. Zegt dat iets? Ja, nou, ik heb begrepen dat bij die reactor dat daar, uh, zeg maar een brand is uitgebroken bij een uh, opslagruimte van splijtstofstaven. Dus dat is niet in de reactor zelf, dus nee. dat is een geruststelling zou je kunnen zeggen. Ik heb ook begrepen dat die brand inmiddels uh, uit is. Dus uh, ik uh, mag aannemen dat men daar de boel nu uh, onder controle heeft. Maar wat betekent dat voor het verhaal over Fukushima op dit moment? Nou, die vierde, de vijfde en de zesde... die stonden dus uit toen de aardbeving plaatsvond. Dus daar verwachtte ik eigenlijk ook niet dit soort van, van problemen. Het feit dat ze daar toch problemen voordoet... betekent dat men daar ook uh, problemen met de koeling uh, heeft. Mm -hmm. Dat kan men niet voldoende garanderen. Kennelijk ook bij andere type centrales. Uh, maar de grote, het meest ernstige wat zich nu voordoet... is in de reactor nummer 2... En uh, ja, daar, als het waar is wat we daarover horen... en de getallen van de IAEA IA, IA, die we hebben gehoord kloppen... Ja. dan is dat dus een zeer hoog stralingsniveau. Moeten de mensen daar weg? Moeten misschien ook mensen bij de andere centrales uh, straks uh, verdwijnen? Ja, dus het, het, fijn dat het brandje geblust is in die opslagplaats. Maar het gaat om reactor 2. Het wat gaat wat nu vooral is. Om, om reactor 2. Uh, of men dat onder controle kan krijgen. En of je dan ook zeg maar, de uitstoot van radioactieve stof kunt tegengaan. Dat is heel moeilijk. Want uh, in het dak van de reactor is een, uh, is een gat uh, ontstaan... bij de explosie van uh, reactor nummer drie. Uh, waardoor allerlei die verstoffen die nu lijken te lekken... uit uh, de, de behuizing van de reactor zelf... Ja. dus meteen ook in de buitenlucht uh, komen... en dus verspreid worden over de omgeving. En daarom wordt op dit moment bijvoorbeeld in Tokio... maar ook in Rusland um, een verhoogde radioactiviteit ja. gemeten. Ja, ja. Niet ja. gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar het wordt wel gemeten. Nou, als je daar, wat ik al eerder heb gezegd. als die 400 millisievert aan de rand van de centrale klopt. dan is dat absoluut gevaarlijk voor de gezondheid. Maar niet in Tokio op dit maar moment. Niet in Tokyo. Nee, nee, dat zou nee, ik maar, nee, maar aangeven. Nee, nee. Nee, nee. Ja. Daar ja. is wel uh, volgens bepaalde berichten het stralingsniveau 20 keer hoger dan normaal. Maar dat is nog steeds heel erg laag. Mm. Dus daar kun je zeg maar, gewoon nog zijn. Maar hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. In het meest zwarte scenario, dat is nu ook onduidelijk. Maar als we het even vergelijken met Tsjernobyl... Uh, uh, toen mochten wij geen uh, spinazie meer eten. Ik weet niet of ze in Tokio spinazie verbouwen. Maar uh, zit dat er dan ook in? Dat ze daar op den doel toch mee te maken krijgen? Ja, daar krijgen ze zeker mee te maken. Ja, Ik weet niet waar ze hun voedsel vandaan halen... maar als dus in de omgeving uh, zeg maar voedselteelt plaatsvindt... en het wordt verbouwd, dan kun je dat niet meer gebruiken. Dat moet van als de dieren worden ge, uh, gefokt... mag je dat vlees daar niet meer van, uh, van eten. Dat is nu al zover. Nou, als dit zo doorgaat, ja. dan zal dat zeker gebeuren. Ik weet niet waar mensen voedsel vandaan heeft. Het gaat natuurlijk nog steeds om een lokaal gebeuren. Zeg maar uh, tot een kilometer. Nu volgens de regering in ieder geval 30 kilometer. Ik ben zelf geneigd te zeggen uh, 50, misschien 80 kilometer. Hangt erg af ook van de windrichting. Die staat nu nog gelukkig gunstig richting, althans meer dan richting zee. Maar als dat meer richting echt Tokio opgaat, ja, dan is dat inderdaad uh, zeer zorgwekkend. En heeft het ook gevolgen voor de voedselvoorziening. Heeft u het idee dat uh, die de regering, de autoriteiten nog onder controle hebben. Als u zo, want u heeft de hele ochtend zo en vannacht ook de berichtgeving gevolgd uit Japan. Wat voor gevoel krijgt u daarbij? Ja, wat, maar wat is onder controle hebben? Je kunt alleen maar waarnemen wat er gebeurt en je kunt daar berichten over geven. Zo'n regering zit in een dilemma. Je wil die bevolking niet in paniek raken. Dat begrijp ik absoluut. Hmm. Je wil ze niet ongerust, noodloos ongerust maken. Uh, met paniek ga je alleen maar de verkeerde kant op. Nee, goed, maar dus als we dan op... begrijpen dat de premier zich al druk maakt over het feit dat hij te weinig informatie krijgt van het energiebedrijf, ja. Nou, dat, dat ja, geeft dat, de burger is, niet heel veel moed, Dat is natuurlijk denk heel, ik dan. heel begrijpelijk. Hij ja. moet afgaan op de berichten die hij van Tepco krijgt. Dat is het, zeg maar het energiebedrijf van Tokio. En als die niet de goede informatie geeft... kan natuurlijk de regering daar ook niet mee uit de voeten. Ja. En, en dan gaan we dan nou aan het werk voor zover dat dat mogelijk is. Want die straling wordt zo hoog... dat ook die medewerkers daar niet lang kunnen blijven... Die radioactieve het, het spul, de splijtstof, blijkt dus vrij te komen. Het komt in de atmosfeer. Is er dan een andere oplossing denkbaar dan het volstorten met beton en grind? En... Of ga ik te ver nu? Nee, te nou, nee, nee. U gaat helemaal niet te ver. Uh, eerst moeten we kijken hoe zich dit verder gaat, gaat ontwikkelen. Dus wat je wilt, is uh, je probeert het vol te storten, in ieder geval met, met borium. Om als de splijting plaatsvond om dat uh, tegen te gaan. En uh, als het zich verder ontwikkelt... dan krijg je inderdaad een Chernobyl-achtig scenario... waarbij je ja. probeert uh, vanaf de lucht uh, de bol onder beton te stoten. Ja, ja, want hij doet het nu inderdaad wel aan het denken. Goed, we volgen de ontwikkelingen. Zover is het nog niet. Meneer Turkenburg, hartelijk dank voor al uw toelichting en informatie. We gaan ook maar eens kijken hoe het is um, op de beurzen. In Japan hebben we al gezien dat beleggers zich daar grote zorgen maken. In Tokio um, is de index, de Nikkei, scherp gedaald. Um, we zijn natuurlijk benieuwd hoe de Europese beurzen... Daar dan weer op reageren bij ons Bart Kamphuis van de economieredactie. Bart, hoe staan we ervoor? Ja, ook in Europa gaat het naar beneden. De AEX in Amsterdam, de index daar staat op 350 punten. Een verlies van 1,6 procent. Londen, min 0,9 procent op dit moment. In Parijs gaat er bijna 2 procent vanaf. Dat gisteren dus Wall Street ook op min 0,4 procent eindigde. Dus het ziet er wel naar uit dat de dalingen in Japan besmettelijk zijn. En wat zegt jou dat? Dat er angst is onder beleggers, zonder nervositeit? Ja, nou ja, je moet het ook zo zien dat dit komt na uh, de onrust in, uh, in de Arabische wereld, mm -hmm. de stijgende olieprijs als gevolg daarvan. Uh, een, een, een, een nieuwe klap op de wereldwijde aandelenhandel. En je hoort ook nu wel, je leest wel dat uh, de, de analisten, de globale analisten, zeggen van ja, het is eigenlijk uh, twee, drie jaar heel goed gegaan, crescendo gegaan. Maar uh, nu gaat het, uh, dit, het zou wel eens het einde van die, van die opgaande periode kunnen zijn. Een hele aardige indicator daarvoor bijvoorbeeld is dat. Uh, voor het eerst in de handel van futures... met futures kun je eigenlijk speculeren... op toekomstige koersontwikkelingen... dat in die handel... voor het eerst de zogenoemde circuit breakers actief zijn geworden. Dat zijn eigenlijk zekeringen... in elektronische handels in de, in de futures. Die zijn ingesteld na de val van Lehman... de start van de financiële crisis. En Het is nu voor het eerst dat die circuit breakers, dat die zekeringen hebben gewerkt. Dus uh, wellicht een uh, veelzeggend uh, verschijnsel. Dan sloten Nikkei... Uh, met een verlies van uh, 10,5%. Gisteren werd er ook al fors verloren. De centrale Bank van Japan had 132 miljard uh, euro er, erin gepompt om, om he, de zaak wat, wat te stutten. He, ja. Heeft dat dan niet gewerkt? Nou ja, blijkbaar. Ik denk niet dat, dat, dat je nu kunt zeggen dat beleggers daar heel veel vertrouwen in hebben. Nee. Uh, als je kijkt naar de geldstroom die Japan de afgelopen maanden is ingegaan, wat buitenlandse investeerders in Japan hebben belegd, dan is dat een enorme hoeveelheid geld. Sinds oktober vorig jaar 40 miljard dollar netto. Dat is twee keer zoveel als in de, heel, de rest van van Azië. En wat nu gebeurt, is dat dat geld weer terug wordt getrokken uit de Japanse economie. En dat treft vooral natuurlijk nu de Japanse bedrijven die veel energie moeten gebruiken. Ja. Bijvoorbeeld de, de staalindustrie. Als je kijkt naar de grote staal, staalfabrikanten, Nippon Steel, JFE Holdings, Kobe Steel, daar gaat allemaal 15, 16 procent vanaf de afgelopen ja. beursdag in de Japan. Toch opmerkelijk, hè? want er moet straks wel gebouwd worden, en is al dat staal weer nodig. Ja, nou, je ziet wel een soort spiegelbeweging dat concurrenten in niet getroffen gebieden dat die uh, eigenlijk dat verlies wat in Japan wordt gemaakt, weer oppikken. En daar gaat het heel goed mee. Uh, althans, dat was gisteren een hele duidelijke beweging. Wat je nu weer ziet, is bijvoorbeeld dat uh, ArcelorMittal... Uh, in, op de Amsterdamse beurs uh, genoteerd dat die toch ook uh, twee, ruim 2% erop achteruit gaat. opmerkelijke hmm. bewegingen op ja. de beurs. Dan allemaal naar aanleiding van het natuurgeweld in Japan. Bart Kamphuis, hoort u van de Economieredactie. En straks, want er is ook ander nieuws. Het wordt een spannende dag voor de gezondheidszorg. De Eerste Kamer praat over het elektronisch patiëntendossier. Het is de vraag of een meerderheid van de senatoren dat EPD wel willen hebben. Straks uh, kijken we alvast vooruit. Eerst naar Dennis Mooi. Hoe is het op de weg, Dennis? Nou, het, het drukste moment ligt alweer ver achter ons, Lara. Er staan nog 17 files, 55 kilometer als je die allemaal bij elkaar optelt. Bij Rotterdam is het zojuist misgegaan op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug... staat het 3 kilometer op de parallelbaan. De rechterrijfstok is daar dicht. En ten noorden van Bergen-op-Zoom loopt het vast op de N259. Tussen Halsteren en Steenberg is de weg in beide richtingen. Dicht. En dit komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Japan kreeg het zwaar voor de kiezer. Met eerste de aardbeving en daarna de tsunami. En dan in Nederland om daar oplossingen voor te vinden... zitten ze met modellen te experimenteren. Ik zeg het vriendelijk, Joris van der Kerkhof. Helpt <laughs> dat ook? Marcel. Ja. <laughs> dat helpt ook. Natuurlijk helpt dat. Uh, als ze maar uh, uh, niet hier in deze kamer in de Mark blijven liggen... of bijvoorbeeld uh, op de universiteit uh, in Delft... Maar als er dan ook maar iets mee eh, gedaan wordt... op de kamer bij eh, Gerbrand van Vledder. Eh, Arcades, eh, ingenieursbureau, ook nog werkzaam op de Technische Universiteit. Extreme Waves, het boek van Greg Smit eh, voor u. Computermodellen op de computer. Foto's van bezoeken aan Indonesië... maar ook gewoon aan de Nederlandse kust, eh, aan, aan de muur. Reken, reken, reken. En dan ook nog zeggen eh, dat ze het daar in Japan verkeerd hebben berekend. Eh, veel genuanceerder natuurlijk. Eh, hebben ze, wat hebben ze in Japan aan u nu hier? Ik denk dat ze vanuit Nederland een stuk uh, ontwerpfilosofie uh, kunnen gebruiken. Dan nou zeg ik niet dat de Japanners dat niet hebben. Maar er zijn wel parallellen waar al die landen van elkaar kunnen leren... en ook hoe de ingenieurs van elkaar kunnen leren wat ontwerpfilosofie betreft... maar ook de computermodellen uitwisselen van gegevens meetgegevens om elkaars modellen te valideren en zo stap voor stap te verbeteren. Ja, u zei eerder al hoe cynisch het is dat uh, het echte model nu in de praktijk hebben we kunnen zien... en dat je daar uiteindelijk weer van kan leren, van wat er vrijdag gebeurd is. Klopt. Uh, computermodellen zijn ook maar een versimpeling van de werkelijkheid. Dus we hebben altijd meetgegevens nodig om te kijken hoe goed zijn onze modellen... En in Nederland proberen we dat met de stormen op de Noordzee te doen. Maar de echte superstorm is nog niet geweest. Dus daar kunnen onze modellen niet zo goed op valideren. En dan moet je dus kijken waar extreme omstandigheden... elders op de wereld voorkomen. Nou, bent u een commercieel mannetje bij een ingenieursbureau nu... maar werkt u ook nog op de universiteit. De universiteit wordt nog veel meer uh, berekend. Maar die combinatie, wat is daar goed aan? Het is een, een brugfunctie waar nieuwe technieken en theorieën... worden ontwikkeld op de universiteiten. Die worden omgezet in computermodellen. Maar de kunst is om die modellen vervolgens naar de praktijk te brengen... zodat die door de ingenieursbureaus gebruikt kunnen worden... om echt veilig te ontwerpen en inzicht te krijgen in het gevaar vanuit zee. Even over die foto's. Nou, Indonesië, dat is duidelijk. Maar ook de Nederlandse uh, kust, daar staat u precies voor de... Nou, er is geen golf te zien. Kan die daar wel komen in Nederland... Nou, tsunamis uh, in Nederland, dat is erg onwaarschijnlijk. Op de Noordzee, het diepere deel, kunnen ze wel voorkomen. Maar gelukkig is de zuidelijke Noordzee zo ondiep... dat de kracht van de tsunami heel erg geremd wordt. Waardoor de, in Nederland, is de verwachting, nauwelijks een golfje overblijft. Misschien van een meter. Oké, okay, dus we worden niet door de duinen beschermd tegen tsunamis... maar doordat het zo ondiep is? Prima. Met name die ondieptes, wat het tsunamis betreft. En dan hebben we natuurlijk nog de stormvloeden. En die kunnen wel vele meters hoog zijn. Dank u wel. Joris van de kerkhof was vanochtend bij Golf en tsunami-expert Gerbrand van Vledder. Uiteraard blijven we u in dit programma en ook in de loop van de ochtend op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Japan. U kunt daar ook uh, ons webblog volgen, ons live blog, zoals dat heet. Daar alle nieuwste ontwikkelingen over de kerncentrales in Japan en op nos.nl. Er is ook ander nieuws. Voor het eerst gaan bewapende militairen namelijk meevaren op Nederlandse schepen in de Indo Indische Oceaan. Op twee schepen worden militairen ingezet... om ze te beveiligen tegen piraten. Het Nederlandse bedrijf SpecOps zet al jaren beveiligers... op buitenlandse koopverdijsschepen. Het gaat dan vooral om ex-militairen die daarvoor worden ingehuurd. De particuliere beveiligers van SpecOps mogen niet op Nederlandse schepen ingezet worden. De directeur Marco van Hees is kritisch over dat besluit van defensie. Zo zei hij tegen onze verslaggever Myno Remmers. Als het dus allemaal doorgaat, betekent het dat Nederlandse mariniers ook dat werk gaan doen wat u nu doet. Alleen zij komen met meer mensen op een schip, geloof ik. Ja, dat klopt. Alleen gaan hun dan wel alleen de Nederlandse schepen beveiligen. Dus onder de Nederlandse vlag varen de schepen beveiligen door risico risicovolle wateren. Hoe, om, hoe grote operatie hebben we het dan? Dan moet u een beetje kijken hier van Colombo richting de Golf van Aden. En dan eindig je ergens halverwege de Rode Zee. Alleen het punt nu is, wat ik begrepen heb, is dat de Nederlandse mariniers bij Djibouti afgaan. En dat is toch nog risicovol gebied. Waarom gaan ze er dan? Logistiek en waarschijnlijk budgettaire redenen, ja. ja. Dus uh, ik moet mijn mensen dan... Uh, wisseling van de wacht. Wisseling van de wacht, heel simpel. Alleen uh, wij doen het met een uh, stukje minder mensen. Zegt u nu eigenlijk van... Uh, ik kan het een stuk goedkoper doen uh, dan de Nederlandse mariniers? Dat zeg ik inderdaad. Uh, het punt is, uh, Nederlandse mariniers uh, die hebben waarschijnlijk niet dezelfde bewegingsvrijheid als, als een private organisatie. Uh, u kunt zich voorstellen dat niet uh, de Nederlandse marine, uh, mariniers zomaar uh, naar Colombo, Sri Lanka kunnen vliegen uh, met wapens en uh, daar uh, opstappen met een bootje. We op hebben we boot. laatst in Libië gezien hoe moeilijk dat kan liggen. Hè? Uh, dat kan lichtelijk licht, gevoelig liggen, ja. Het is voor u een stuk gemakkelijker, zegt u? Het is inderdaad uh, veel makkelijker, inderdaad. Als je dat gaat uitrekenen, dan zijn er dus honderden mariniers die je nodig hebt. Ja, dan moet je inderdaad denken aan honderden mariniers, ja. Met bezuinigingen bij Defensie in aantocht. En uh, redelijke onderbezetting. En dan nog even los van de kosten. Ja, de, de kosten die, die wij uh, kwijt zouden, of die, die de reder aan ons kwijt zou zijn in zo'n operatie. Ja, dan moet je echt denken aan uh, uh, de helft, een vierde van de, pri van de prijs. Aan de andere kant kan ik me wel voorstellen dat Defensie nu zegt: ja, maar die meneer is aan het pleiten voor zijn eigen branche. Die wil gewoon al die schepen gaan beveiligen. Ik wil uh, ten eerste veiligheid voor, uh, voor de Nederlandse vlagvarende schepen. En het is niet compleet mijn branche, Nederlandse vlagvarende schepen. Uh, sporadisch dat dit voorkwam. Maar uh, inderdaad, uh, het is uh, vreemd dat nu uh, de Nederlandse mariniers hier, uh, mee gaan, uh, zich hiermee gaan bemoeien. Kritiek dus van de directeur van SpecOps Marco van Hees. Hij sprak met onze verslaggever Meijno Rimmers. Er wordt al jaren over gesproken en de Tweede Kamer is ook al akkoord. Maar het is nog allermins zeker dat dat elektronisch patiëntendossier er komt. Vandaag moet minister Schippers van Volksgezondheid... een lange laatste belangrijke hobbel gaan nemen en de Eerste Kamer overtuigen. Maar daar is veel kritiek, onder meer van haar eigen VVD-fractie. In Den Haag politiek verslaggever Barbara Tellingen Barbara, bestaat daarmee de kans dat de Eerste Kamer dat plan afwijst? Ja, ja, die kans bestaat, bestaat dat er uh, geen groen licht komt. Er is veel kritiek, met name bij de SP, de PvdA en dus inderdaad ook de VVD. En ook GroenLinks en d 60 die twijfelen nog. Dus er is al met al nogal wat weerstand. En er zijn eigenlijk vooral twijfels over de privacy. Worden nou die persoonlijke gegevens van uh, patiënten wel genoeg beschermd? En zijn die twijfels terecht? Wat uh, heb je daarover kunnen vinden, Barbara? Ja, nou ja, de voorstanders van het systeem die zeggen dat het allemaal wel veilig geregeld kan worden. Maar ja, de septici die vragen zich dat af. Ik hoorde bijvoorbeeld laatst de vergelijking met de OV-chipkaart... die ook wel heel gemakkelijk te kraken is... Ja, dat gaat misschien wat ver, maar daar leven dus ontzettend veel twijfels. En, en hoe werkt het dan ook maar weer? Want er bestaat al een vorm van, hè? het is al regionaal. Ja, dat klopt. Ja, er wordt regionaal al mee gewerkt. Ja, je moet je eigenlijk voorstellen, het is niet één databank waar al die gegevens maar inkomen. Je moet het meer zien als een soort softwareprogramma... dat gegevens van uh, bijvoorbeeld huisartsen en apotheken koppelt. En die kunnen dus via dat programma uh, de dingen met elkaar uitwisselen. En bijvoorbeeld, ik woon in Den Haag... en, dan, en ik, stel, ik ben in Groningen en ik krijg daar een ongeluk. Nou ja, dan zouden ze daar dus snel kunnen zien... of ik bijvoorbeeld allergisch ben, of ik een hartaandoening heb... welke medicijnen ik slik. En ja, dat kan dus van levensbelang zijn. Het ministerie denkt bijvoorbeeld dat er jaarlijks 1600 levens... gered zouden kunnen worden met zo'n landelijk systeem. Mm. Nou heeft de minister twee maanden geleden nog wat aan haar plannen gewijzigd... Hè, om de twijfelende partijen over de streep te krijgen. Um, waar zaten die veranderingen? Ja, ze heeft uh, nog voorgesteld dat patiënten zelf kunnen bepalen... welke zorgverleners in hun dossier kijken. En ook uh, stelde ze voor om dan uh, elke keer als er in je dossier gekeken wordt... een sms of een e-mail uh, te laten sturen. En ze zei daar toen het volgende over. Natuurlijk hoop ik daarmee dat het politieke draagvlak uh, uh, groot is om dit uh, door te voeren. Het is voor de veiligheid en kwaliteit van zorg heel erg belangrijk dat artsen van elkaar weten wat ze doen. Want ja, gezondheidszorg, daar zitten heel veel verschillende handelingen van verschillende mensen. En als je het van elkaar niet weet, gebeuren er echt ongelukken. Ja, dat was minister Schippers uh, een paar maanden geleden. Nou ja, um, we zullen het vandaag allemaal moeten afwachten. Er, is dus, er zijn erg veel uh, twijfels. Dus ook vooral bij de VVD, de eigen partij van de minister. Uh, want die willen toch echt goede waarborgen... dat er niet uh, bedrijfsartsen bij gegevens kunnen... die je helemaal niet uh, uh, vrij wilt geven. Dus uh, het, het wordt spannend. Goed, dankjewel. je um, wel. nieuws is er, hoor. het wel van je, Barbara. Dank. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. We blijven u natuurlijk op de hoogte houden van de situatie rond de kerncentrale van Fukushima. Daar nou, is de situatie penibel. Ook Tokio krijgt daar nu met radioactiviteit te maken. Onder andere het nieuws hoort u straks bij De Caro. Ben Sveik, kom kom om. Goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Ook ander nieuws. Voordat dit kabinet halverwege de rit is, moet het CDA een nieuwe leider hebben, zegt kandidaat-voorzitter Jacques van der Tak kandidaat, partijvoorzitter, wel te verstaan. En deurwaarders kosten ons jaarlijks onnodig tientallen miljoenen. heeft de Europ eh, Universiteit van Amsterdam onderzocht. En natuurlijk, je zei het al, het laatste nieuws uit Japan ook. De hele ochtend hier op Radio 1. Eerst nu het nieuws, ook over Japan en die reactoren daar in die kerncentrale. Hier is Dorot Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, de situatie rond de kerncentrale Fukushima 1 in Japan wordt steeds gevaarlijker. Er zijn concentraties radioactiviteit gemeten die zeer schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Per uur is veel meer radioactiviteit vrijgekomen dan waaraan een mens in een jaar mag worden blootgesteld. De nucleaire crisis in Japan leidt ook op de Europese effectenbeurzen tot grote onrust. Op de Amsterdamse effectenbeurs stond de AIX-index na een kwartier 1,7 lager. De Japanse Nikkei-index leverde vandaag 10,5% in. Het grootste verlies sinds het faillissement van Lehman Brothers in september 2008. Europa moet zich afvragen of het zonder kernenergie kan. Dat heeft de eurocommissaris voor Energiezaken Günther Uttinger gezegd. Vandaag praten de Europese ministers van Energie met deskundigen en toezichthouders... onder meer over een veiligheidstest voor Europese kerncentrales. En het Nibud maakt zich zorgen over de financiële positie van mbo-studenten. De studenten weten vaak niet dat ze recht hebben op zorgtoeslag of als ze een baantje hebben op belastingteruggaaf. Bijna 150.000 studenten die niet weten dat ze zorgtoeslag kunnen krijgen laten jaarlijks zo'n 800 euro liggen, zegt het Nibud. Het Nibud roept ouders en docenten op de studenten op hun rechten te wijzen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AMB-verkeersinformatie met nog een dikke 40 kilometer aan fiets. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofaar en Sveen en Zoeterwoude-Rijndijk. 5 kilometer. Er heeft daar een kapotte auto gestaan. En op de A6 Lelystad-Muiden staat voor de Hollandse brug nog 6 kilometer. A16 Breda-Rotterdam op de parallelbaan bij Rotterdam... tussen de knooppunten Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug... 3 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A29 ten zuiden van Rotterdam die is in beide richtingen dicht... tussen Numansdorp en oud Beijerland. Daar staat een auto in brand. Dan de N259, ten noorden van Bergen-op-Zoom. Die is ook in beide richtingen dicht tussen Halster en Steenbergen. En dit komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Deurwaarders kosten ons jaarlijks onnodig. Tientallen miljoenen blijkt uit onderzoek. Het CDA moet, eh, voordat dit kabinet halverwege is, een nieuwe leider hebben, zegt kandidaat voorzitter Jacques van der Tak. De nieuwe grondwet van Hongarije is omstreden door veel nationalistische sentimenten. Natuurlijk het allerlaatste nieuws uit Japan de hele ochtend hier op deze zender. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Ebbingen. Marielle Beers is vanochtend in Helvoort. Waar alle voorbereidingen worden getroffen om hier in de grond te gaan boren naar schaliegas. En daar zijn de omwonenden niet blij mee. De reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.karo.nl Deurwaarders kosten ons jaarlijks tientallen miljoenen en dat is helemaal niet nodig, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Het aantal wanbetalers is in Nederland door de economische crisis sterk toegenomen en dus ook het beroep dat wordt gedaan op die deurwaarders. Jules Thewes, Goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van het wetenschappelijk bureau SEO van de Universiteit van Amsterdam. Uh, waarom is dat uh, dan uh, allemaal weggegooid geld als het beroep op die deurwaarders toeneemt? Uh, omdat de, wat deurwaarders doen uh, goed, goedkoper kan. En uh, net zo uh, met dezelfde kwaliteit. Uh, waar we het uh, in onze studie over hebben is... Uh uh, wat heet een dagvaarding? En wat dat in principe is, is gewoon dat de uh, duurwaarde een brief komt brengen... waarin staat dat je gedagvaard bent om voor een vonnis. Nou, als je dat in plaats van de duurwaarde door een uh, aangetekende brief laat doen... dan is dat een uh, substantiële kostenbesparing. Nou, er wordt iets van 500.000 dagvaardingen per jaar uitgedeeld. En nou, als je dat kostenverschil berekent tussen wat de duurwaarde mag rekenen... en een aangetekende brief, dan zit je zo op de 30 miljoen besparing. 30, 30 miljoen? Ja. En waarom doen we dat dan niet zo lang? Uh, nou, omdat we vinden dat dat via de duurwaarde moet gebeuren. Er is de duurwaarde is een uh, officieel ambt. Ik bedoel, duurwaarders zijn weliswaar uh, ondernemers... Uh, zoals andere ondernemers, maar een, een deel van hun ondernemingen... zijn zij officieel ambtenaar. Daar hebben ze wat dan heet een domeinmonopolie voor. Hè, handelingen die zij alleen maar mogen doen. Ja. Voor die handelingen worden tarieven vastgesteld... door het ministerie van Justitie. Nou, en dat doen we al jaren zo. En dat, uh, blijkbaar willen we dat zo houden... terwijl het eigenlijk veel, uh, veel effectiever kan. Terwijl we overal weet ik uh, hoeveel bezuinigen... En in dit geval laten we zoals het is, terwijl het, uh, 30 miljoen goedkoper kan. Ja, precies. Maar dan zouden we dus dat domeinmonopolie van de, de, van de gerechtsduurwaarde anders moeten definiëren. Kijk, wat wij niet zeggen, er is een, er is een deel van de uh, ambtshandelingen, zoals dat dan heet, van de duurwaarde die we niet weg willen. Dat zijn de handelingen waarbij er dwang moet uitgeoefend worden. Hè. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een loonbeslag. Nou, daar moet je echt een ambtenaar voor hebben die dat doet. Alleen de overheid mag uh, dwang uitoefenen en dan is de, ambtenaar, en dan is de, de gerechtsduurwaarde het verlengde van de, van de overheid. Ja. Maar er zijn ook andere handelingen die veel eenvoudiger, simpeler kunnen en die dus net zo, uh, net zo goed en uh, kosteneffectiever kunnen. Dus u wilt niet van de deurwaarder af, u wilt hem alleen uitkleden? <laughs> Ik wil gewoon dat, uh, dat bepaalde ambtshandelingen uit zijn domein monopolie genomen worden. Ja, ja bedenken het overigens niet veel meer werk voor rechtbanken eigenlijk, die het water nu toch al aan de lippen hebben staan? Daar hebben we, we hebben in, uh, in het rapport wat we uitgebracht hebben, twee berekeningen gemaakt. Die ene waar we het net over hadden, De andere waar we het hebben over uh, uh, onbetwiste incasses. Wat zijn onbetwiste incasses? Dat zijn uh, rekeningen die niet betaald worden, maar waar, waarbij er eigenlijk uh, zeg maar zo evident is dat je ze moet betalen. Denk aan een elektriciteit rekening of een abonnement wat je genomen hebt. Heb je ooit getekend dat je dat genomen hebt? Moet je gewoon voor betalen. Het heet een onbetwiste vordering. Als dat, voor, dat komt dus voor de rechtbank. Als dat voor de rechtbank komt, dan moet toch zo'n kantonrechter daar tegenaan bemoeien. Uiteindelijk zet hij er alleen maar een stempel op. Ook daar zeggen we, nou, dan zou je een veel eenvoudige procedure kunnen doen. Zelfs een, een, een procedure, een elektronische procedure. Oostenrijk doet dat uh, bijvoorbeeld. En ook als je dat invoert voor die onbetwiste betalingen. Niet voor de moeilijke gevallen, maar voor de onbetwiste betalingen ja. zou je ook weer... Uh, tientallen miljoenen euro's kunnen uitbetalen. En dan vliegt je op dat moment ook de, zeg maar, de, de werkbelasting van, de, van, van kantonrechters. Goed, welke minister gaat hierover? Uh, minister van, hoe heet het nou, justitie heette het vroeger, veiligheid. Veiligheid, ja. dus is Ivo ja. Opstelte. ja, precies. Hebt u die al gesproken over de conclusies van dit we rapport? We hebben ons rapport uh, naar het ministerie opgestuurd, ja. En? Is het er later terecht gekomen of ook op zijn bureau? Uh, we hopen dat het op zijn bureau terecht gekomen is. <laughs> Goed, want het is natuurlijk als een kabinet moet bezuinigen, een aardig bedrag, 30 miljoen. Absoluut. ja Scheelt toch? Weer. Ja, dat is goed over na te denken. Plus ook die werkbelasting van, van de rechtbanken, dat is ook niet niks. En er wordt op dit moment eigenlijk gesproken over het verhogen van de grafierrechten. Dus wat je moet betalen uh, aan, uh, voor, voor de, voor de rechterlijke procedure. En, en, en ons, ons alternatief zou zijn van nou, maak gewoon die procedures voor de, voor de hand liggende gevallen. E eenvoudiger. Ja, Goed, uh, het uh, aantal wanbetalingen kost ons jaarlijks 2% van ons nationaal inkomen. Dat Precies. is ongeveer meer dan de Betuwe lijn. Ja, uh, ja. En daar kunnen we dus de helft van inleveren... als we die deurwaarder uh, uitkleden om het uh, zo te zeggen. Nou, nee, nee dat, dat dan weer niet. Maar als we de, de, zeg maar de, de, de inkassobetaling, de wanbetalingen beter zouden regelen, waar wij ja. dus voordelen, voorstellen voor doen... dan ja. zouden we die kosten inderdaad van een belangrijk deel kunnen verminderen. Jules Tewers, directeur van het wetenschappelijk bureau SEO... van de Universiteit van Amsterdam. Ik dank u wel. Ja, graag gedaan. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De gemeente Millingen aan de Rijn kampt al jaren met financiële problemen... en daarom wil de gemeente zichzelf nu opheffen. Kan dat zomaar? Heinrich Winter is bijzonder hoogleraar bestuursrecht en die heeft het antwoord. Nee, een gemeente kan zich niet zomaar opheffen. Een gemeente heeft vermogen, heeft soms schulden, zoals in dit geval. Uh, die kunnen niet in een gat vallen... We hebben ook in Nederland een wettelijke regeling die regelt hoe gemeenten moeten veranderen als ze iets willen veranderen. Dat gebeurt in de meeste gevallen door een fusie, bijvoorbeeld bij een buurgemeente. De gemeente Millingen zou ook bij zo'n buurgemeente moeten aankloppen. We hebben daarvoor een wettelijke regeling. Zoiets moet gewoon door een wetsvoorstel via de Tweede Kamer en de Eerste Kamer bekrachtigd worden. Goed, al dus het antwoord van Heinrich Winter. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl. Voor uw minuut Ranking the News. Terug nu naar Helvoort. En daar is nog steeds Maria de Beers. En die staat met haar voeten op een schat. Tenminste, dat vinden sommige mensen. Want er zou hier schaliegas in de bodem zitten. Een soort aardgas. Dat, dat precies. Meneer Duivendam van Brabant Resources. Uh, Duivenman is de naam. Goedemorgen. Uh, ja, schaliegas, dat is uh, gas dat uh, zit geasrobeerd aan schalie. Dus het is dus aan het schalie vastgebakken. En dat zit hier uh, op 3 tot 4 kilometer diepte in Brabant. Een goede plek voor ons om dat eventueel te gaan aanboren. En daarom uh, is er binnenkort hier een proefboring? Uh, we hebben een vergunning in, om in Bokstel te gaan boren. En we hopen dat de tweede put uh, geboord kan worden in Haren. Daar zijn we nu mee bezig. In de, uh, daar bent u niet zo blij mee, hè, Marianne? Nee, daar zijn wij zeker niet blij mee. Uh, wij zijn bang dat het na die ene proefboring, waar nog geen vergunning voor afgegeven is, laat daarvoor opstellen, dat er een honderdtal boringen zullen gaan volgen. Nou, en dan zijn we bang dat we hier een pernis in, uh, in de gijzel krijgen, en daar hebben we helemaal geen zin in. Buiten het veiligheidsaspect, uh, wat ook allemaal nog niet, niet zeker is, wat uh, we gaan krijgen van de boormaatschappijen van de overheden? vinden we dit allemaal veel te risicovol om hier aan de kant te beginnen? In Amerika is het in diverse plaatsen misgegaan. En uh, daar is het bodemwater verontreinigd door methaangas. Nou, dat willen we hier eigenlijk enigszins voorkomen. En daarom heeft u allerlei uh, acties op touw gezet. En ja. daar, de man die daar meer van weet is Rie van Hal. Daar loop ik nu even naartoe. Want u woont hier aan de andere kant van het mogelijke klot, proefboorveld. Klot. Uh, wij hebben daar zo'n een stichting opgericht. Die de, uh, als doel heeft het voorkomen van schade aan de natuur, aan de ommogenden en de leefomgeving. Uh, ons voornaamste taak is het uh, onder de mensen brengen van het schaligas gebeuren door voorlichting. Zoveel mogelijk mensen in te lichten die er iets mee te maken uh, hebben of mee te maken krijgen. Vooral de bestuurders, de overheid, dat ze gaan weten wat ze gaan beslissen op het moment dat er uh, beslissingen genomen moeten worden. En als we het dan moeten krijgen, dan krijgen we het, uh, waarschijnlijk wat veiliger als we het nu gaan krijgen. Maar ik denk, uh, we zitten natuurlijk in een tijd dat iedereen energie wil hebben. Als, er, als, er dan, als je dan op zo'n schat zit als overheid, dan wil je daar natuurlijk ook wel. Uh, die wil je wel uitbuiten. Ja, maar ten koste van wat? Ten koste van uh, hoeveel uh, geasfalteerde voetbalvelden moet men hier in Brabant komen? Als dat schaliegas uh, uit de grond getrokken moet worden. Uh, door middel van fracking. Uh, we hebben een. Uh, ik heb een. Uh, Volkstand van 19 februari heb ik gelezen dat meneer Miller beloofde dat er mogelijk 100 putten komen die uh, ook nog eens een keer om de twee kilometer waarschijnlijk uh, uh, aangeboord moeten worden. Door, uh, door al het uh, gebeuren zal uh, het Brabantse landschap er niet mooier op worden. Dat Brabantse landschap, ik, ik, ik wou zeggen, ik kijk naar buiten en dan zie ik een prachtig Brabantse landschap. Maar ik zit naar mijn eigen auto te kijken, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar als we even hier kijken, dan zie je een mooie groene wijn met bos. En dat is dat groene hart waar u het over had. Hè? We hebben hier heel veel herten, we hebben hier heel veel wild. Daar zijn we zuinig op, zoeken we zo intact te houden. En dat zal door middel van die boerinstallatie in de komen, die s'nachts fel verlicht gaat worden, waar het nodige lawaai omheen zal uh, zijn, zal er, al dat wild zal verdwijnen. Dan ga ik tot slot nog even naar meneer Duivenman. Want we hadden afgesproken, we gaan hier geen welisnie discussie van maken. Maar kunt u iets doen om de heren omwonenden hier een beetje gerust te stellen? Um, nou, we denken dat Brabant uh, is, is niet Amerika is. In Amerika gaat er wel eens wat mis met boren. In Nederland uh, is het veiligheidsaspect door de overheid wordt het zwaar gecontroleerd, dus staatstoezicht op de Mijnen. Dus. We kunt er zeker van zijn, er zijn in Nederland al honderden putten, ook op het land geboord. En er gaat eigenlijk bijna nooit iets mis. Dus uh, we denken echt aan de veiligheid, we denken ook aan de natuur. Zo'n put staat er twee maanden en dan gaat hij weg, het boortoren. Dus, uh... Nou laten we hopen dan inderdaad dat die putten hier dan tijdelijk staan als ze hier überhaupt terechtkomen. We zijn bang dat er na die ene dus echt een aantal meer gaan komen. Het zal niet bij de ene blijven. Bijdrage was dat van Marielle Beers. Straks het laatste nieuws uit Japan, waar de problemen rondom die kerncentrale Fukushima één alsmaar groter worden. En de nieuwe grondwet van Hongarije is omstreden door nationalistische sentimenten. Eerst nu het goede nieuws. Positief Nieuws Network. wanneer het openbaar eh, terrein en eh, particuliere tuinen met elkaar in balans zijn. Ik eh, bemoeide me niet met het openbaar terrein. Dat was natuurlijk de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar u moet het zo zien dat eh, een aantal eh, ja, familieleden of kennissen uit de buurt... Nou, dan een lege plek in de tuin van een paar vierkante meter. Nou, dat ging in overleg en ik haalde dan de stekker uit mijn eigen tuin... naar de andere uh, persoon die daar uh, een vraag over had. En op die manier kom ik nu met de presentatie van Vrouw Dorp. In één dorp, dat is een klein dorp van 200 inwoners... ga ik het hele dorp uh, fotograferen... en mogelijk uh, ja, leuke ideeën aangeven met mijn uh, foto's die ik uh, elders gemaakt heb. Als het netjes is. Ja, dat kan zijn. Een, een, een mooi hekje bij een, een uh, voortuin. Maar ook een passende heg. Of ja, de bomen mooi in balans met de woning. Ik heb eigenlijk niet een standaardtuin voor een particulier verogen. Uh, ja, als iemand van een modern uh, grind houdt, ja, daar, uh, heb ik natuurlijk de tijd ook niet voor om daar overal wat van te vinden. Het gaat in mijn presentatie om de grote lijnen in het dorp uh, fraai te maken. Soms zie ik bijvoorbeeld bomen heel dicht bij een raam groeien. en uh, de grote groenaanslag op, uh, op het dak misschien nooit erover nagedacht dat dat ja, niet fraai is. En in de ene uh, situatie is een kastanjeboom heel mooi, in de andere is een berg heel mooi, of een, een iep, of een lindeboom. Dat hangt natuurlijk wel heel erg af waar de boom komt te staan. Als je in Berlikum gaat, ga ik niet de presentatie geven. Ik ga in uh, Bronrijp, Wienaam, uh, Seksbieren, Tsjum en Hitsen. Dus dan heb je drie vliegen in één klap, waarbij je dus de presentatie kan houden. Want je kan wel met een heel dure oplossing uh, komen en ja, de gemeente is aanwezig... Ja, en dan hoor je achteraf weer dat het te duur is. Dus nu kan je ook de discussie ter plekke aangaan... en misschien het idee die avond misschien een beetje bijstellen. De presentatie te begrijpen zijn voor iemand... die helemaal geen verstand van tenieren naar groen heeft... en die er nooit op let. Het is eigenlijk de eerste aanzet. Want veel mensen, als je, als je een lelijke boom hebt voor de raam... Nou ja, denken er nooit bij over na of letten. Maar misschien is het op bestoren, zie er niet aan... terwijl het echt een storend straatbeeld is. Iedereen heeft het dan wel over het leven maken van de eigen omgeving. Maar dit is natuurlijk een concrete invulling daarvan. Een uh, tuin met een mooi gezon en een mooi hekje eromheen is ook heel netjes. Wanneer is uh, Friesland voor u nu echt af? Als het netjes is. van het goede nieuws was. Erik Bakker. Het is 13 minuten voor 10, dames en heren. Het stralingslek is ontstaan na een explosie... en een brand in de reactor 4 van de Japanse kerncentrale Fukushima 1. Die vormt inmiddels een bedreiging voor de volksgezondheid. Dat hebt u eerder vanochtend kunnen horen. Ik geef u even een korte update... voordat we met nader nieuws kunnen komen uit dat gebied. We hebben de Japanse autoriteiten laten weten vandaag... aan de nucleaire waakhond IAEA. Er zouden doses van 400 millisiefer per uur lekken. En de blootstelling aan 100 is al gevaarlijk kan kanker veroorzaken. Inmiddels zijn er ook problemen in de reactoren 5 en 6 van die centrale. Die kampen nu met lichte temperatuurstijgingen. En eerder waren daar nog geen problemen. Maar wel waren er explosies in de andere vier reactoren. Inmiddels zijn 800 werknemers van die centrale naar huis gestuurd, zijn geëvacueerd. 50 mensen zijn achtergebleven om te proberen om de reactoren met water te koelen. Maar de situatie daar is buitengewoon zorgelijk, zodat er nieuw nieuws is, meer nieuws is uit dat gebied, dan hoort u dat uiteraard van ons. Even wat vrolijkheid nu. Eliza Dollyrol, back up. Liza, doe het allemaal met pack up. De hele ochtend houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit Japan. Waar de situatie rondom die kerncentrale alsmaar zorgelijker wordt. Inmiddels is aangeschoven NOS-collega Lara Rensen. Lara, goedemorgen. Zet Hi, alles goedemorgen. Even... Ik zet even ja, binnen. Even, God, ik kom werkelijk binnen geschoven. Goedemorgen. Wat slaat het dus? Nou, het laatste nieuws is dat. Uh, niet zozeer dat de situatie op dit moment verergert. Uh, dat krijgen we nog niet binnen. Wel dat het is zoals het is. Namelijk dat er veel straling is vrijgekomen. En uh, dat iedereen zich daar overmaakt. maakt. De Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld, WHO, heeft zojuist aangegeven dat zij nog geen hulpverzoek hebben gekregen vanuit Japan, maar dat ze wel stralingsdeskundigen klaar hebben staan. We gaan even naar Wim Turkenburg, atoomfysicus, zit bij ons al de hele ochtend in de uitzending en nu weer in de studio bij de KRO. Meneer Turkenburg, even naar dat verhaal bijvoorbeeld van de Wereldgezondheidsorganisatie. Wat, wat kunnen stralingsexperts doen die nu staan? Oei, uh, dat zou ik eerlijk gezegd niet zo goed uh, weten. Wat heb je daaraan op dit moment als, uh, ja, als de situatie nog zo. Nou ja, ik zou in ieder geval goed kunnen meten. wat er, wat er nou eigenlijk aan stoffen in de omgeving is. Want daar horen we eigenlijk niks over. We horen wel iets over stralingsniveaus. en die zijn buitengewoon hoog aan de rand van de centrale. Maar welke om welke stoffen het gaat, weten we niet. En dat is erg belangrijk. Mm. Dat je daar wel een beeld van hebt. Want dan weet je ook beter uh, hoe ernstig het is binnen de reactor zelf. Daar kun je iets uit afleiden, zeg maar, uit de stoffen die je meet. Ja. Dus als ze daar goede apparatuur meenemen om, om dat te meten... dan zou dat al uh, kunnen helpen. Uh, het tweede is natuurlijk dat je uh, de werknemers die er rondloopt... Ja, uh, zou je misschien van advies kunnen geven, maar als het werkelijk zo ernstig is als wij horen, dan betekent dat ze eigenlijk het best de plant kunnen verlaten. Maar dat betekent dat je de reactor dan aan zijn lot overlaten... en dat er dan nog grotere gevolgen kunnen plaatsvinden. En dan gaat het dus over wat moet je dan... Ja, dan kun je adviseren over wat moet je doen met de bevolking. Ja. Moet je die evacueren of moet je die binnen het huis uh, laten? En, uh, maar ook wat kun je met de voedselvoorziening doen? Kun je het voedsel daar gebruiken of kun je dat al niet meer uh, gebruiken? Maar is dat iets voor een later stadium? Want op dit moment, wij merkten dat ook vanochtend... Hè, in de loop van de uitzending, is er vooral nog veel onbekend, hè? heb ik het ja. idee. Het is inderdaad heel veel onbekend. Uh, ik denk dat men meer weet dan, dan, dan er naar buiten wordt gebracht. De premier maar, maakt zich daar ook kwaad over. He? Dat de energiemaatschappij dat heb ik begrepen. Uh, ja. niet alle informatie geeft die ze ja. zou moeten geven. Ja. Nee, TEPCO, de, de eigenaar van de centrale, is, daarvan is bekend in het verleden... dat hij altijd uh, zeg maar sussende woorden spreekt. Mm. En de bol probeert uh, laag te spelen... Ja, zo gerust mogelijk over te ja, komen. Geen paniek te en, veroorzaken. En dat is natuurlijk richting uh, beleidsmakers uh, geen goede zaak. Want dan weet je niet of je de goede maatregelen neemt. Voor de mensen die nu inschakelen en nog niet uh, heel veel hebben meegekregen. Laten we even samenvatten wat er, wat er gaande is bij die kerncentrale in Fukushima. Het gaat om nummer 1. Het zijn er twee, maar het gaat om nummer 1. Daar is door een explosie radioactieve straling vrijgekomen. En u zei vanochtend dat is veel. Het is uh, veel ja. straling die vrijkomt. Kunt u nog eens aangeven voor uh, Luisteraars hoeveel het is, ja. waar ze dat nou, mee eerst, kunnen vergelijken. De, dus die ene centrale, het staan twee centrales, die eerste centrale waar we het nu over hebben, er staan zes reactoren. En bij drie zijn er dus hele grote problemen. En bij reactor nummer twee heeft er zich vannacht een explosie voor gedaan. Waarbij waarschijnlijk ook zeg maar, het reactorhuis, wat je absoluut intact wil houden, is beschadigd daar het, zitten de, zit de Daar Daarbinnen daar zit de, het reactorvat en daarbinnen zitten de splijtstoffen. Daarvan is uh, uiterst waarschijnlijk dat het is gesmolten. Omdat de reactorvat uh, een paar uur heeft drooggestaan. Dat betekent dat alle splijtingsproducten die normaal in splijtstofstaven zitten. Die zit, bevindt zich vrij in het reactorvat. En als daar dus lekkages zijn, kan het dus ook naar buiten komen. Het gebouw zelf, daar is uh, een gat ingeslagen bij de explosie van, de van, van reactor nummer 3. Dus zeg maar anderhalve dag geleden. Dus, alles wat er uit de reactorvat komt. gaat vanzelf de, ook de omgeving in. En wat wij daar via de IAEA, dat is de International Atomic Energy uh, Agency, over hebben gehoord. is dat de stralingsbelasting aan de rand van de centrale nu 400, uh, althans op zijn hoogste niveau 400 millisievert per uur is. Mm -hmm. Nou, een normale werknemer mag 50 millisievert per jaar krijgen. Dus dat betekent dat hij in, zeg maar, in, in een paar minuten. Zijn dosis heeft gehad en dan moet hij eigenlijk weg zijn. Dan nou, we is dat een onwerkbare situatie, natuurlijk. Dat is een onwerkbare situatie. Dus heel veel mensen zijn ook al geëvacueerd, ook werknemers. De berichten zijn dat er nog 50 mensen, althans dat was anderhalf uur geleden zo, al 50 mensen werkzaam zijn. Maar er zijn ook berichten, maar nog niet bevestigd, dat al is aangegeven dat die mensen ook maar moeten gaan verdwijnen. En dan laat je dus de reactor aan zijn lot over. Zijn die mensen niet al hartstikke doodziek? Die 50 die er nu nog in zitten? Die, die ze krijgen ongetwijfeld stralingsziekten, ja, ja. Want uh, met deze stralingsbelasting uh, in twee uur ontwikkelen zich stralingsziekten. Maar uh, ja, ja. En voor de rest misselijkheid van... en dat soort overgeven. En, uh, ja. Nog even kort voordat we naar het journaal gaan. Wat, wat betekent het voor de rest van Japan, bijvoorbeeld voor Tokio? Moeten mensen zich daar zorgen maken, meneer Turkenburg? Dat vind ik op dit moment heel moeilijk te zeggen. Ik bedoel, ik, vanochtend dacht ik nog van... Uh, ik, als ik in Tokio was, dan zou ik daar toch gewoon blijven. Mm. Ik denk dat ik nog, dat nog steeds zou zeggen. Maar, maar in het meest zwarte scenario kan zich daar een, een, ja, ik, een totale ramp... Uh, niet alleen met deze, maar alle zes centrales uh, gaan ontwikkelen. En het advies van de Franse ambassade aan zijn inwoners in Tokio... namelijk uh, houd deuren en ramen gesloten en blijf binnen... is dat een zinvol advies in dit stadium? Absoluut. Uh, kijk, er wordt relativiteit naar de omgeving uitgestoten. En je moet vooral voorkomen dat je dat inademt. Het meest gevaarlijke bij stof is dat je het in je longen krijgt... en dat het okay. zich daar, daar blijft... Het zich, ramen en deuren dicht en airconditioning dicht uh, uh, uh, air uithouden. Goed, ja. We houden u op de hoogte. Sven, we zullen blijven aanschuiven als het nodig is, als er nieuws is. Dank je wel, Lara. Uh, en hartelijk dank ook aan u. Zometeen meer naar de reclame en het nieuws. Met Doral Meegers. Tot zo.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Dit is Radio 1.